Veronica. Veronica. Veronica. Veronica. Veronica's Alarm schrijf dit, dit is de Kijk er nog Zet vandaag de dag, 20 februari 1979, de radio aan Bij voorkeur, op Hilversum 3 daar hoor je de omroep Radio Veronica. Ze presenteren de alarm schijf The Bee Gees. En een van hun wereldberoemde hits. Tragedy. En tragedy, ladies and gentlemen. De PUB 40. One night and one, one night only. ROPS Parallel Universum Parade. The stage is yours. Op Radio Veronica. We zijn de hit en tipparade van 24 februari 1979 opnieuw aan het samenstellen. En de eerste 21 hebben we gehad, maar je kan best nog een bijdrage leveren. Maak een top drietje of als je liedjes hoort waarvan je denkt... nou, daar heb ik eigenlijk wel uh, iets over te vertellen. Heb ik iets uh, meegemaakt? Nou, dan laat het vooral weten via de app van Radio Veronica. Wij zitten er klaar voor. Er zijn nog een hele hoop leuke liedjes te gaan. Eén daarvan is een favoriet van Dennis Robé. Dennis, ik denk dat we er aan toe zijn. Oh, ik ben benieuwd. Ja. Oh, je had het er van de week over. Je zei, daar kijk ik zo naar. Is dat uh, die band die ja. ook een land is? Dat is zeker een band. Ja, ja ook ja, een land. En... Dicker, dicker, dicker, dicker. Met David take it, take Japan and Sex. Thank God it's Friday. Adolescent Sex, we hadden deze nog staan. Radio, Ik vind hier wat van. Referendum. Het radioreferendum, Wat doen we met YMCA? Heb je een beetje genoten van Japan? Ik heb hem zo hard hier gezet in de studio dat de ramen heen en weer gingen. Het was echt, uh, ja, oh, lekker man. Wat ja. een goede paard is dat? Helemaal mee trouwens, ja. Niet iedereen is overigens heel enthousiast over YMCA. <lacht> uh, YMCA nee, zag ik al een paar keer binnenkomen. <lacht> Niet per se echt dat je denkt, uh, mensen hangen in de lampen. Uh, Trudy, die vindt het wel lekker. Die zegt, uh, ja Rob, uh, lekkere oldie. Uh, hier nog een YMC hell no. En um, <laughs> ja, ik, ik zie hier vooral een, een ymca nee aan de, aan de aan YMCA. Van mij. ymca maar Ja. Als je nog een bijdrage wilt leveren... de laatste drie minuten van het radioreferendum zijn ingegaan. Wordt het een ja of een nee voor YMCA van de Village People? Toevallig, hè, want vorige week hadden we een lijstje uit uh, 88... en toen stond daar de versie in van Tony Peroni... vertaald in... Call Enemy, Enemy ja. De pub 40 right. Chapman, come on baby, lay your love on me van Racy. We zijn toe aan de grand finale van een ja of nee, village people. Wat is het geworden voor? It's het is geworden een Y en nee nee nee nee nee. Het was zo'n cultfenomeen, de Village People. Ze hebben het niet gered, we hebben het aan je gevraagd. 24 februari 1979 stond YMCA nog nummer 5 in de top 10 van de Nederlandse eerdparade. Maar als we de lijst opnieuw samenstellen, en het ligt aan jullie, zeggen jullie YMCA. Nee. En dan moest de in de Javi nog komen, of was het in de Navy? Is niet meer. Hier is Edwin Star Contact. Wat Disco room, through a maze of dancing people. She sits so quiet and all alone, holding the kitchen, the disco fever. Officiële lijst van 34 naar 38. Het was bijna afgelopen. Maar als wij vandaag de totaal opnieuw invullen, staat die op nummer 25. Dat is Hold the Line 26. Daar staat Olivia Newton John. Little More Love. Light, is Olivia Newton-John is de splijtswam van Dennis Hubea voor mij. Jij wilt Olivia Newton-John met dat hele leuke paardenstaartje. Ja. Lief en onschuldig. Zeker. En ik vind Olivia Newton-John in het leer totally hot. Ja, is wel waar. Ja, a little more love in de originele hitlijst van 15 naar nummer 25. En wij hebben hem gezet op nummer 26. Even een toepakje maken. Wat dacht je hiervan? Yeah. Dat is een yeah. goed advies. Yeah. Hey okay. love, Ik heb that. een gevoel waar dit naartoe gaat. Ik heb ook een oh. gevoel waar het naartoe gaat, ja. Oh. Tupac had er een hit mee, Do For Love. Hij had het geweldig gedaan, maar de oorsprong ligt in 1979. Bobby Caldwell, What You Won't Do For Love. I guess you Just to find the love of them. Give uh -huh. Heb je binnengekregen? gekregen? Over het is zijn altijd als er, als er niemand meer bij ons Bobby Caldwell. Zo <lacht> <lacht> <lacht> so is het Bobby Caldwell in de Amerikaanse hitparade vandaag op nummer 27. What You Won't Do For Love? Toepak had het goed gedaan hoor. Ik ben blij mee dat het via omweg in de jaren negentig... toch nog een hit werd in Nederland. En smaakvol gedaan, de toepak. Vandaag de originele versie van Bobby Caldwell. Um, moeten we naar de reclame, Dennis? Ja, ja, heel eventjes. Ja, ja. Hmm, tot zo, Rob. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu. Rob Stenders. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Pup, -pup Beertag. Dat is badia. Maar nu hoor ik ook polio, bedankt. Earth of the Fire en september Zakt van 18 naar nummer 26 In de officiële Nederlandse hitparade Alles staat van een klein beetje in de buurt Want het is een heerlijke hitlijst Dus hij staat op nummer 28 Ja Dennis, ik weet het, ik weet het, ik weet het Radio rebus, Radio rebus, Radio rebus. Ja, nou, ja precies, ja. en Susanne uh, ben... die begint er ook al over Die zegt, ja. waar blijft die? Ja. Nou ja, ik ben hem nu aan het samenstellen Want het is een live uh, Radio rebus. Ik heb een actueel woord uh, En ik heb, even kijken, um, acht letters Maar ik heb ze nog niet allemaal ingevuld ik heb pas vijf letters ingevuld, dus ik ben bezig. Goed, stoor mij niet tijdens het proces. Ik ben bezig. We gaan naar nummer 29. Die gaat vandaag van 23 naar 39. Dus die is in Nederland wel klaar. Maar in Amerika niet. Want daar staat hij vandaag de dag op nummer 1: American! Rod Stewart. Stuart Do You Think I'm Sexy staat op nummer uh, Zivikieken... Uh, 30... Uh, 29, sorry. Ja. Ik ben er, denk ik. Dan komt die de rijbus. Alles klaargezet. Voor de radiurebus. Alle fragmenten, ik hoop dat het gaat werken. Ik heb een woord van acht letters. Maar die letters krijg je niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. De eerste letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. De tweede letter. Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. De derde letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. vierde letter. Ja, dat is best een ingewikkelde letter, maar ook zo makkelijk. Als ik zeg je moet de T weghalen uit de naam van deze band, wat hou je dan over? <middels> de vijfde letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. De zesde letter. Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'et al, ik liever dich. Hit me, hit me, hit me. De zevende letter. De zevende letter, dat is de laatste letter... van zowel de titel van deze plaat als de naam van deze band. Uh, nummer één vandaag. Nummer één. Ja, nummer één. En de achtste en tevens laatste letter. Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. You and me, al een star in de jaren zeventig, dankzij het nummer WAR. Dat ruikt al wel op de naam van deze zanger. En dan hebben we ze. Alle acht letters. Welk woord hebben wij nu gefooi? Laat het weten via de Apple Radio Veronica. En we hebben een hele hoop prijzen. Iets uit de achterbak van Dennis en Aanstaande auto was die eindelijk zijn rijbewijs haalt. We hebben een Gerard Dekdom Keurgetrekker. En we hebben een Rob Stenders poppie. Laat het weten via de Appa Radio Veronica. Wat is de goede oplossing? De p 40. Muziek van toen met de oren van nu. In the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.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 Stick. It's nice to be a lunatic Hit me Goodbye. 30 G Jury and the Blockheads hit me Chaka Khan hoor. Van 21 naar 29 in de lijst vandaag de dag. 24 februari 1979. I'm Every Woman van Chaka Khan. Daarvoor op 30. Hit me with your rhythm stick van Ian Dury en de Blockheads. En als we het dan hebben over I'm Every Woman... Komen we misschien automatisch bij dit cult terecht? I'm every woman. I'm unbeschreiblich weiblich. Stop vandaag de dag in de Nederlandse Tipperade. Hier was Nina Hagen. Ik was schwanger, hier het om Kratzen. Ik weiß het niet hebben, musste gar niet erst nachfragen. vragen. Ik Tabletten und en überhaupt, man, ik schat mir keine kleinen kinder an. Ah, nein, nein, nee, waarom zal ik mijn Für mich, für, für dich, für dich, für mich. Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht! Als das vorbei war, geht hier zu Katzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Weiblich, Weiblich, de Hagen. Uh, mooie reactie zie ik nu wel van de Ferry. Rob, ik wilde eigenlijk tv gaan kijken, maar de muziek is te lekker. Dus de radio blijft uh, gewoon aan, hoor. Ja, een hele goede keuze. <middelijks> Om met de jokers te spreken. <middelijks> ja. Ja, ja, ja, ja. Hé Rob, even een late reactie. een heerlijk nummer van Bobby Coltwell. Ik kende deze niet. Echt prachtig. Honderd uh, keer mooier dan wat toepak van gemaakt heeft. Ik zat net in de auto vandaag. Groetjes van Annie. Uh, leuke reactie, Annie. Dankjewel. Uh, diezelfde Annie is ook blij, overigens, met uh, Nina Hagen. En onbeschrijplig, wijplig. Gerard van der Vries vindt dat ook. Doni zegt, ja, geniale die Nina Hagen. Um, ik had dit had, had in de top 10 moeten staan, oké. Okay. En verder zie ik heel veel goede oplossingen voor de Radio Rebus. Dat gaan we zo meteen na een negene uitgebreid behandelen. Ho, ho, ho, tot zo!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 Kies uw vorm van rijplezier. BMW maakt rijden geweldig. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.